Het door Het kabinet werkt de toezeggingen uit die gisteren zijn gedaan in het Kamerdebat over Kunduz. De Kamer wil rond deze tijd een brief hebben waarin ze worden uitgewerkt. Daarna moeten de fracties bespreken op welke manier het debat over de missie verder gaat. Mogelijk komt er opnieuw commissieoverleg, maar het kan ook dat het geplande plenaire debat vanmiddag alsnog wordt gehouden. Het kabinet wil onder meer met de Afghaanse autoriteiten afspreken... dat door Nederland opgeleide agenten niet worden ingezet als militair. In Oeganda is een homorechtenactivist vermoord. Volgens de politie werd de homoseksueel David Kato... in zijn huis door een indringer gedood. De Oegandese politie is op zoek naar twee verdachten. De lokale krant Rolling Stone publiceerde vorig jaar... foto's en adressen van homo's met de tekst Hang ze op. Ze werven nieuwe leden onder onze kinderen. Ook keto stond op die dodenlijst. In Oeganda staat op homoseksueel gedrag maximaal 14 jaar celstraf. Onlangs probeerde een parlementslid de maximumstraf te verhogen. De hoofdredacteur van de krant pleit voor invoering van de doodstraf op homoseksualiteit. De ANWB stelt een lijst op van provinciale wegen die veilig of juist levensgevaarlijk zijn. Weggebruikers kunnen op de website van de ANWB straks zien welke risico's er op hun verkeersroute zijn. Marcus van Tol van de ANWB. Het kunningssysteem bestaat erin dat de sterren worden uitgedeeld aan fysieke eigenschappen van wegen. Dus dan moet je denken aan... Gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruisingen, veel verlichting en water langs de weg. Wat een risico vormt natuurlijk voor, dat zijn de elementen die risico's vormen voor weggebruikers. Op provinciale wegen gebeuren de meeste ongelukken. De ANWB wil met de lijst de provincies aanmoedigen om de veiligheid te verbeteren. Voor de snelwegen bestaat al zo'n keuringssysteem. De eerste sterren voor provinciale wegen worden volgend jaar uitgedeeld. Edwin van der Sar stopt aan het eind van dit seizoen. De 40-jarige doelman van Manchester United schrijft op zijn website... dat hij zich nog fit voelt, maar dat het tijd wordt om aandacht aan zijn gezin te geven. Er gingen al langer geruchten dat van der Sar zou stoppen. Vorig jaar kreeg zijn vrouw een hersenbloeding... maar toen zij goed herstelde, besloot hij nog een jaar door te gaan. Van der Sar is bezig aan zijn 21 ste seizoen. Hij won twee keer de Champions League in 1995 met Ajax... en in 2008 met Manchester United. Hij speelde 130 wedstrijden in het Zelftal. Bij zijn afscheid van Oranje vorig jaar werd Van der Sar geridderd... tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het weer, het is in het zuiden nog bewolkt. In het noorden breekt steeds vaker de zon door. Vanmiddag overal wat zon. En dan loopt de temperatuur op tot 0 graden in het noorden... en plus 2 graden aan zee. ANWB, verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Beest, 5 kilometer zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagenwrak. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Bosch rijdt sneller om via Gorkem over de A27 en de A15. De A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen nog twee kilometer. De A20 bij Rotterdam gaat het inmiddels iets beter richting Gouda. Nog wel Viede tussen Knoopend Terbrechtseplein en Nieuwenkerk aan de IJssel 4 kilometer, maar de weg is na een ongeluk wel weer vrijgegeven. En de A27 van Gorkem naar Utrecht bij Hagenstein 2 kilometer.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 Kokkelman. Het laatste nieuws over de Afghanistan-brief van het kabinet... die om 10 uur binnen had moeten zijn. Duitsland is veel te traag met het afhandelen van het ongeluk... met dat binnenvaartschip op de Rijn. Privacy blijft een heikele kwestie voor sociale netwerksites. De sociale netwerken blijven in essentie openbaar. Het dieve gilde heeft de sites inmiddels dan ook ontdekt. De bad guys are where the people are. En dat zijn de sociale netwerken tegenwoordig. Vier van de tien smerigste hotels in Europa staan in Amsterdam. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is zes over tien. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Duitsland is te traag in het afhandelen van ongelukken met binnenvaartschepen. Tot die conclusie komt het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, het CBRB. Naar aanleiding van dat ongeluk op de Rijn, weet u wel, met het uh, zwavelzuurschip. Het ongeluk is inmiddels uitgegroeid tot een logistieke ramp. Uh, Jan Vogelaar, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent van dat CBRB. Klopt. Uh, hoe groot is die logistieke ramp? Uh, ja, die is mega en vooral niet alleen voor... Uh... Onze leden, dat zijn bedrijven die goederen vervoeren. Ja. Maar ook, ook voor onze klanten. Container, containers gaan, gaan met, met tienduizenden heen en weer. en ja, Al die goederen die, die liggen nu en die blijven nu liggen. En een, een weekje of zo, dat kan over het algemeen de sector best wel handelen. Maar het duurt nu lang, heel lang. Tot welk gebied strekt die logistieke ramp zich uit? Uh, dat is uh, vrij breed, want het uh, is dus een uh, beetje richting Zuid-Duitsland. Voorbij Koblenz, daar, uh, daar is die uh, rij gesperd. Opvaart mag nu wel, dat gaat naar Zuid-Duitsland toe. Ja. Alleen uh, de, de weg terug uh, richting noorden naar de zeehavens, ja. die is uh, nu al een dag of tien, elf, twaalf gesperd. Ja. En we weten niet uh, hoe lang dat uh, nog duurt. En dus? En dus uh, ligt al die uh, lading te wachten. En nu, nu zal dat uh, bij uh, ja, degenen die van die binnenvaart afhankelijk zijn, gaat dat uh, knijpen. Ja. Dus niet alleen maar de vervoerders en, en de mensen die dat uh, organiseren, die dat op zich genomen hebben. Ja. Maar het, het, het gaat nu ook zeer doen bij klanten in de, ja. In de havens. In, uh, ja En het gaat, over, uh, het gaat ook over zee, dus ook, ook daar zijn, uh, zijn zaken die nodig zijn en die... Ja. ja, nu te lang, uh, te lang op zich laten wachten. Tot in Bra Brazilië aan toe heb ik begrepen hoe dat zo? Nou, dat, dat was een voorbeeld wat ik gebruikt heb. Want stel je voor dat er een soort halffabrikaat. Uit, uit, uh, voor de chemie uh, zou moeten komen. uit, uit uh, Ludwigshafen, een heel groot uh, chemiebedrijf. Ja. En op, op het moment dat je dat halffabrikaat niet hebt. dan kunnen planten stil komen te liggen. dan kunnen. Ja, productieprocessen kunnen stil komen te liggen. En ja. dat uh, was allemaal aan te geven dat het. Ja. De hele logistiek is een spinnenweb En daar, uh, ja, als je daar een draadje doorknipt, dan, uh, ja, dan wordt dat verrek te lastig. Ja. Waarom geeft u de Duitsers de schuld? Ik geef niet de Duitsers de schuld. Nou, U zegt dat ze te traag zijn. Nou, wat ik wel gezegd heb, is uh, schuld is weer wat anders... dan dat je vindt dat dingen beter moeten. Wat ik gezegd heb, is uh, op het moment dat er een snelweg uh, dicht zit... doordat er uh, iets omvalt, vrachtwagen of zo... He, dan staat er overal, alles staat klaar om dat zo snel mogelijk weer vrij te maken. Ja. En die sense of urgency die missen we nog een beetje. He, er moet gewoon uh, materiaal zijn. He, er moet materiaal zijn en er moeten mensen zijn. En dat idee van dit is een hele belangrijke logistieke ader en daar moet alles aan gedaan worden. Ja. Als het een keer misgaat, ja. Nou, meneer Vogelij, die Duitsers moesten wachten op een Nederlands bedrijf dat met kranen kwam... omdat ze uh, een schip eerst leeg te pompen met dat zwavelzuur. En dat, sch dat schijnt ook wel een maand te kunnen gaan duren. En dan moet dat schip het water uitgetakeld worden en, uh, en overeind gezet worden... voor zover dat u überhaupt nog ja. kan. Dus dat gaat nog wel een paar weken duren. Ook omdat die kranen er niet op tijd konden zijn. Ja, nee, dat is, dat is ook wat ik bedoelde. Hè. Er, is, er, is, uh, er gebeurt iets. Nou, dat is vreselijk, maar op een gegeven moment wordt er dan ook... Heel lang gekeken, hoe gaan we dat doen? En er wordt er eens gebeld. Ja. En, het zou, zou, uh, en, en daar kunnen we nu niks meer aan doen. Maar in de toekomst moet daar ja, toch gewoon uh, apparatuur liggen. En er moet, moet, uh, gewoon, moet echt in het bewustzijn komen. Ja. Het is belangrijk, want er gaan miljoenen tonnen goederen heen en weer. En dat ja. is belangrijk voor, voor heel Noordwest-Europa. Goed, wat gaat u concreet doen en wat moet er concreet veranderen? Uh, we, gaan, we hebben na het ongeluk met de Excelsior. hebben we daar ook om gevraagd. Ja, was ook een tanker, hè? Oh, nee, dat was, was een containerschip. Er waren wat containers afgevallen. En dat was in 2007. Oh, Hebben ja. we gevraagd, zorg dat dat uh, zodanig georganiseerd wordt... dat je binnen, binnen redelijke tijd weer van die rivier gebruik kan maken. Mm -hmm. Zorg dat je daar je, je middelen op inzet. Zorg dat die mensen weten dat dat belangrijk is. En natuurlijk, uh, ik bedoel, het is nu een, uh, een, een, een vervelende plaats. Uh, het zijn gevaarlijke goederen... En er zijn mensen bij omgekomen, dus natuurlijk neemt dat tijd. Maar wat we dus zeggen is, het kan sneller en het kan beter. En daar dringen we op aan. Daar is nu te laat voor. En ook alle waardering voor degenen die daar dag en nacht bezig zijn... om dat zo snel mogelijk op te lossen. Maar het moet beter. qua structuur denken we dat het uh, sneller en beter moet. Jan Vogelaar, waarnemend directeur van het CBRB... het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Privacy blijft een hekele kwestie voor sociale netwerksites. De sociale netwerken blijven in essentie openbaar. Het dievengilde heeft de sites inmiddels ook ontdekt. Voor de gebruiker lijkt de privacy al lang geen issue meer. Huis nodig? Plaats een bericht op Facebook. Een e-mailbericht versturen? Facebook. Chatten? Facebook. Leuk filmpje op internet? Facebook. Uitnodigingen voor je verjaardag? Facebook. Een tweezitsbank te koop zetten? Prikbord van Albert Heijn en Facebook. Leed houden we waarschijnlijk nog vooral offline. Maar succes, tripjes, plezier en borreltijd delen we in een muisklik met de wereld. Naam. Marjolein Anteunis. Functie. Onderzoeker op het gebied van sociale aspecten van internet. Actief op sociale netwerken. Huis en Facebook en Twitter. <lacht>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 Wat je wel heel erg ziet bij onderzoeken is dat jongeren zijn er heel bewust van. Dat er privacy, dat er gevaar in zit. Maar toch doen ze er vrij weinig aan. Dus er zit eigenlijk een soort paradox. Dus aan de ene kant de wens om jezelf te presenteren en dus informatie bloot te geven. En aan de andere kant het besef van, oh ja, dat zou wel eens tegen me gebruikt kunnen worden. Of uh, ja, mensen kunnen iets met die foto gaan doen. Of het komt overal op het net te staan. Er zit een paradox uh, in. Maar het is absoluut een punt van aandacht. En dat gaat in de toekomst alleen nog maar meer zijn. Je creëert een beetje een samenleving die niet vergeet, hè? Want alles, alles is terug te vinden. Ja, klopt, klopt. En daarom is het ook zo belangrijk, eigenlijk vind ik, dat je je profiel afschermt. Denk maar bijvoorbeeld aan, aan, aan solliciteren. Hè. Onderzoek lijkt ook dat uh, heel veel werkgevers, 80% gebruikt uh, LinkedIn, Facebook, uh, Google, uh, Hives, om te, hun sollicitanten te screenen. Om te kijken van wie zijn dat nou, wat doen ze nou. Dus niet alleen maar mooi die sollicitatiebrief in het cv, maar wie zit er nog achter? Ja. En dan kan een bepaalde foto toch heel vervelende uh, consequenties hebben. Facebook is veel geld waard omdat het informatie van honderden miljoenen internetgebruikers heeft. Informatie die ogenschijnlijk privé is. Facebook kwam al meerdere malen in opspraak door het geven van privé-informatie aan tientallen advertentiebedrijven en ondernemingen die het internetverkeer in de gaten houden. Naam Alexander Clupping. Functie technologiejournalist. Actief op sociale netwerken. Uh, Facebook, Twitter, uh, LinkedIn. Hoeveel vrienden of volgers? Facebook, geloof ik, 500. En op Twitter uh, iets meer dan 20.000. De manier waarop Facebook nu nog... Uh, monetize, dus gebruik maken van de, van de mogelijkheden om geld te verdienen met hun website uh, staat echt nog maar in de kinderschoenen ze kunnen zoveel meer met die data maar een, een probleem voor ze is wel dat uh, uh, om veel meer geld te verdienen moeten, er wel, uh, moeten gebruikers nog meer van hun privacy opgeven uh, en ik denk dat ze dat echt maar stapje voor stapje kunnen doen omdat er anders uh, heel veel gezeik over komt uh, en mensen meer genaagd zijn om het met kleine stapjes uh, te accepteren. Uh, dus dat kan niet heel snel gebeuren. Maar ik denk dat Facebook er alles aan gelegen is om zoveel mogelijk uh, privacy op te, op te laten geven door gebruikers. Dat is gewoon een hele zorgvuldige strategie die ingezet wordt. Oh ja, dit is gewoon salami-tactiek. En af en toe gaan ze daar ook te ver in... Dan uh, introduceren ze iets waardoor de, iedereen op zijn achterste poot staat over, uh, um, over, over een soort flagrante privacy schendingen. Maar zoals het tot nu toe gaat, is het steeds twee stapjes vooruit, één stap terug. Maar onder de streep zijn het heel wat stapjes vooruit. En hoe meer van die informatie online komt te staan, hoe makkelijker criminelen misbruik van die informatie kunnen maken. Ook het Dievengilde heeft Facebook ontdekt. Naam, Mark Koek. Functie, één van de experts op het gebied van Cybercrime bij NT actief op sociale netwerken. Ik heb een Facebookpagina die ik eigenlijk niet gebruik. LinkedIn ben ik al redelijk actief. En ik heb sinds een paar dagen een Twitter-account ook zelfs. Hoeveel vrienden of volgers? Ik denk op LinkedIn een paar honderd. De bad guys are where the people are. En dat zijn de sociale netwerken tegenwoordig. Attentie, mijn rekeningnummer is 6336... Pasnummer 9815. En ik log altijd in met het wachtwoord Sandra67. Let op, wat je op internet zet is vaak openbaar. Dus houd jezelf goed in de gaten. Veilig internetten heb je zelf in de hand. Zijn gebruikers van die sociale netwerksites onvoorzichtig? Vaak wel, ja. De gedachte is dat, dat mensen, omdat ze dat thuis zitten te doen of, uh, of op hun werk... of in ieder geval in een, in een bekende beschermde omgeving... dat ze een soort vals gevoel van, van veiligheid of van anonimiteit hebben. En zetten dus dingen op die je nooit zou zomaar zo vertellen... aan iemand die je zomaar op straat tegenkomt. En nu je daar ook functionaliteit bij hebt tegenwoordig... dat je gps-coördinaten van je telefoon... gewoon automatisch ook daarop worden gezet. Hè? Dat uh, is natuurlijk nog zelfs wel wat meer nuttig voor inbrekers dan alleen maar het feit dat je op vakantie bent wat je inderdaad op je pagina kan zetten maar ook gewoon ja of je op dat moment thuis bent ja of nee kan iemand in feite zo opzoeken mensen hebben vertrouwen in Facebook pagina's dus er wordt gewoon gehandeld in uh, Facebook accounts als uh, jouw uh, als achter je wachtwoord komen dat is geld waard er ontstaat heel snel specialisatie dus mensen gaan niet meer uh, en op jouw computer inbreken mag je wachtwoord komen... of jouw wachtwoord proberen te raden en daar vervolgens misbruik van maken. Nee, er is een groep mensen die er goed in zijn om je wachtwoord achter te halen. Die verkopen vervolgens jouw account... aan mensen die daar weer goed misbruik van weten te maken. Dus daar is een hele, een hele zwarte markt in eigenlijk, ja. In de financiële wereld gaat men ervan uit... dat Facebook op korte termijn naar de beurs gaat. Dat hoort u morgen in het Sociale Netwerk. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl. Straks sufgeblode portiers, bedwansen en bedorven jus orange leven het Amerikaanse, het Amsterdamse, moet ik zeggen, hotelwezen. Eerst nu toch een tumeur van Henk Spaan. De vorige week hebben ze per ongeluk mijn radiopraatje van de week daarvoor uitgezonden. Dus dit wordt mijn column van de vorige week. De volgende week zal ik mijn stukje van vandaag uitspreken. En zo verder het jaar door. Ja, de publieke omroep is een ingewikkelde zaak, luistervrienden. En dat kost geld. Omdat er zoveel animal cops bijkomen... en meer blauw op straat tegen brievenbuspissers... moet Hilversum bezuinigen. Bezuinigen is fuseren. Minder chefs. Er zijn in Hilversum meer chefs dan er omroep is. Maar fuseren is ingewikkeld, vooral door de haat op de gangen. Iedereen haat elkaar in de Hilversumse gangen. In zijn gezicht zijn ze bijvoorbeeld aardig, allemaal aardig, tegen Kees Corvinus, want dat wil die zo graag, Kees Corvinus van de Fara. maar zodra hij voorbij is in de gangen, beginnen ze allemaal te ploesten. Kees Corvinus weet namelijk van niks. En dat weet iedereen. Intussen onderhandelt Kees Corvinus zich suf voor een fusie met BNN... omdat hij denkt dat BNN jong en brutaal is. Maar dat is natuurlijk Poont. BNN is Filemon Wesselink, de Keeshond van Paul de Leeuw. En Poont wordt begeleid door de man die voor de VARA van de Wereld Draai... door een succes heeft gemaakt. Maar dat weet die Corvinus allemaal niet. Dus die schreef een brief aan Poont... dat de VARA nooit of ten nimmer met hen ging samenwerken... omdat ze terecht waren... Maar wakker Nederland, die konjakhalzen van het Stan Huygensjournaal, is rechts. Dit is mijn plan. Een relinet voor alle mensen die in Sinterklaas geloven. Een trosnet met Jan Smit en Frits Sissing. En een progressief net met Poont, BNN, VPRO en VARA. Plus iemand van de thuiszorg die het allemaal uitlegt aan Kees Corvinus. <tied>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 Ne calcule plus la redondance Il suffit juste un mode un geste Et hasard s'occupera du reste Chez la folie des grands peut-être Qu'est-ce que j'aime ça De faute a pas de chance, ne calcule plus les remontrances Il suffit juste d'un mot d'un geste et hasard s'occupera du reste J'ai la folie des grands peut-être, qu'est-ce que j'aime ça Qu'est-ce que j'aime ça Qu'est-ce que j'aime ça Qu'est-ce que j'aime ça Qu Est-ce que t'aimes ça Est-ce que t'aimes ça Est-ce que t'aimes ça Juarez, qu'est-ce que j'aime ça? Het is uh, zeven minuten voor half elf, dames en heren. Vier van de tien smerigste hotels van Europa staan in Amsterdam. Blijkt uit de jaarlijkste ranglijst van hotelsite TripAdvisor. Vincent van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. U kunt het weten, want u heeft een jaar lang alleen maar in Amsterdamse hotels geslapen. En uh, ook in die slechtste vier. En, uh, dat was allemaal gratis en voor niks, althans in, in de meeste, om een recensie te schrijven. Dat is uiteindelijk een boek geworden. Hoe waren die vier? Hoe slecht waren ze? Die waren... Echt heel erg slecht. De een nog slechter dan de andere. En wat is slecht? Ja, ik heb in drie van die vier hotels heb ik bedbugs opgelopen. Nou, dat gun je echt niemand. Bedwansen. Uh, maar de hotels waren gewoon echt niet goed schoongemaakt. Uh, waren echt viezig. In een van de hotels stonden echt flessen urine op de vensterbank. En gebruikte condooms lagen daar. Maar dat kwam ook omdat het personeel... Uh, uh, dat schoon moest maken zo stoond was als een garnaal. Want die stonden gewoon op de gang uh, te blowen. <laughs> in uh, een ander hotel ben ik uh, uit pure wanhoop midden in de nacht weggelopen... omdat het ten eerste zo smerig was. En omdat het personeel uh, mij begon te bleden. Dus uh, dat zijn geen aanraders, die hotels. Ja, Gert Verderry zou je zeggen. Het gaat om de Lantaren, Eiboulevard, ja. Manova en de Globe. Ja, klopt. Van wie zijn die hotels? Uh, drie van uh, deze vier uh, zijn van uh, Chinese families. Uh, die zijn nu uh, massaal uh, alle kleine Amsterdamse hotels uh, aan het overnemen. Ze verkopen een uh, restaurant en, uh, en kopen een hotelletje omdat het een betere investering is. En uh, ja, dan, het is hen vaak uh, te doen om het geld... Ze willen zoveel mogelijk geld verdienen en, en trekken daar ook wel een doelgroep mee aan... die het niet erg vindt om in zo'n hotel te zitten. Dat zijn mensen die naar Amsterdam komen om, om te blowen en om te drinken. En die boeken vaak de goedkoopste hotels en ook wel bewust de smerigste hotels... omdat ze daar een beetje hun gang kunnen gaan. Ze komen vaak ook hun kamer niet uit, liggen een beetje te blowen en stoom te zijn in bed. Dus ja, zij zijn niet zo kritisch zoals de meeste hotelgasten. Nee, je zou zeggen, uh, ja, dat, dan kan zo'n hotel ook niet lopen. Dan komt er gewoon geen hond meer. Nou ja, die mensen zullen niet, uh, niet snel terugkomen die daar zijn geweest. Maar ja, er is gewoon een hotelkamer tekort in Amsterdam. Dus uh, ja, dan trekken ze wel weer nieuwe gasten. Dat is een beetje hun marketingstrategie. Ja, hoe was het ontbijt? Uh, nou, uh, dat varieerde per, uh, per hotel. Bij uh, Manova bijvoorbeeld was het echt heel slecht. Een bak oud brood lag daar en er stonden twee kannen... een jus d'orange en koffie. Maar qua kleur leek dat exact op elkaar. Het smaakte God. ook ongeveer hetzelfde. <laughs> De ene was wat warmer dan het andere. Ja. Dus uh, nee, dat stelde allemaal niet zoveel voor. Ja, goed. Met andere woorden, het is er echt bar en boos in die vier hotels. Is dat trouwens um, representatief voor het beeld van het gemiddelde hotel in Amsterdam? Nee, totaal niet. En daarom is het ook wel zonde. Want nu komt Amsterdam als hotelstad heel slecht uh, bekend te staan. Maar dit is wel echt een uitzondering, hoor. Want de meeste hotels waar ik ben geweest, die waren wel uh, perfect uh, schoon en, en waren wel uh, leuk. Maar het is wel een aandachtspunt. Uh, ik, ik zou hier uh, als pad zeker wat aan doen, want zo wil je natuurlijk niet bekend staan. Nee, want vier op de tien slechtste staan dus in Amsterdam alleen Engeland scoort slechter. Ja, ja dat uh, is uh, schandalig. Goed. Nou bent u een uh, jaar lang, uh, dat hebben we u eerder over gesproken in deze uitzending, bent u dus ja. in die hotels gaan, gaan, gaan pitten hè, om recensies te schrijven. Het heeft een boek opgeleverd. En toen zei u in het vorige gesprek aan het einde, ik denk dat ik het zo hou. Ik hoef helemaal geen huis meer. Ik blijf lekker in die hotels zitten. Is het nog steeds zo? Ja, ik, uh, ik woon met heel veel plezier uh, in, uh, in de hotels van één uh, keten. En dat valt uh, heel erg uh, goed. Ze hebben verschillende hotels en ik ben een beetje heen en weer aan het reizen tussen, tussen die verschillende hotels. Vannacht liep ik op Schiphol en uh, vanavond slaap ik in Glasgow. Dus dat, uh, ik blijf wel mobiel, maar uh, wel bij een, een fijn hotel. Ja, dat je in Glasgow in een hotel slaapt, dat begrijp ik. Maar uh, hoezo op Schiphol omdat u vroeg weg moest? <laughs> Nee, nee, nee. Uh, uh, yeah. Schiphol bevalt gewoon goed. Het is een uh, servicestad en uh, mijn kantoor zit daar ook. Dus uh, lekker Aha. dichtbij. En uh, met op Schiphol slapen hebben we het niet over veldbedjes in de vertrekhal wat uh, ons wel eens overkomt als het sneeuwt en er geen vluchten meer weggaan. Maar gaat het om dat grote witte hotel of een van die hotels die erbij staan? En, uh... Een van die hotels op de, op de airport zelf. Ja. Goed, en die behoren voor de duidelijkheid niet tot de tien eh, slechtste van Europa... en al helemaal niet tot vier van die tien die in Amsterdam staan. Vincent van Dijk, ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Het is inmiddels drie minuten voor half elf. Een half uur geleden had de brief moeten komen van het kabinet over Afghanistan. Met daarin de nieuwste wensen. Althans, waaraan tegemoet gekomen kan worden. Dan door dat kabinet van de Tweede Kamer. Dat gisteravond laat. De commissievergadering over een missie in Kunduz. Een politiemissie is geschorst. NOS-collega Wilco Boom in Den Haag. Wilco, goeiemorgen. Nou, goedemorgen is die brief er nou eindelijk al een keer? Uh, nee, hij is er nog niet. Maar dat is niet zo heel erg bijzonder. Want de ervaring leert dat dit soort brieven vaak wel iets langer uh, op zich laten wachten dan iedereen hoopt. De Kamer vraagt dan aan het kabinet... ...zorg alsjeblieft dat die brief er voor tien uur is. Ja. En Dat wordt dan ook wel toegezegd. Maar goed, dan zijn er toch altijd weer haken en ogen en voeten... in klemmen en dan duurt het voor de ambtenaren... ...iets langer dan ze zouden willen om het allemaal goed op te schrijven. Dan zijn er nog wat overlegjes nodig tussen... ...nu bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken en Defensie, noem maar op... Ja. Um, en dan duurt het gewoon niet langer. Ja, maar goed, dan schuift dus het programma voor de rest van de dag ook op. Want die fracties zouden zich daar volgens over gaan buigen. En dan zou rond een uur of één vanmiddag een beslissing worden genomen... of dat grote uh, plenaire debat met premier Rutte door zou gaan, al dan niet. Uh, dat weten we dus ook voorlopig nog niet of dat er gaat komen. Nee, nee, dat weten we voorlopig nog niet. We hebben contact gehad met ministeries en er wordt hard gewerkt aan die brief. Hij kan elk moment komen, maar het kan ook nog een half uur duren. En misschien wel een uur. Uh, en inderdaad, alles schuift dan een beetje op. Dus het blijft voorlopig nog even spannend. Ja, nou is het een beetje heen en weer gezwalkt van de week van... Uh, nou, die missie zal er vast wel komen, want in de Achterkamers is behoorlijk wat overlegd al van tevoren. Tot uh, um, een soort van schrikreactie doordat uh, de leider van groenlinks Jolande sap opeens de hakken in het zand zetten. En nou, toen zei iedereen die missie komt er niet. Gisteren weer een handreiking, gisteravond laat van het kabinet. Hans Hillen, die zei, de minister van Defensie... Als jullie willen dat we die uh, politiemensen geen zes weken, maar achttien weken gaan treden, nou, dan uh, kan dat wat mij betreft wel. Is de kou nou uit de lucht en krijgen we straks gewoon een akkoord? En is het debat voor de buren of is het toch wel een stuk spannender dan, dan uh, dat? Nee, het is, volgens mij, uh, het is volgens mij echt spannend. Ik heb de indruk dat uh, twee van de drie partijen die het kabinet nodig heeft voor de meerderheid, en dat zijn dan D66 en de ChristenUnie, dat die wel uh, behoorlijk tevreden zijn over de toezeggingen die gisteren gedaan zijn door, uh, door minister Roosendaal en minister Hille en dat die er nu wel echt naar neigen om ja te gaan zeggen... Uh, maar bij GroenLinks zijn ze er echt nog niet uit. Uh, gisteravond hoorden wij in GroenLinks-kring uh, het geluid dat er toch eigenlijk uh, nog te weinig was toegezegd. Ja. Dus er moet nog wel het een en ander gaan gebeuren in dat debat. Het ligt er ook nog aan hoe het precies wordt geformuleerd in die brieven. Ja. Want ja, die toezeggingen die zijn natuurlijk in de loop van het debat gegaan, gedaan en die stapelden zich op. Maar ja. uh, niemand heeft dan aan het einde van zo'n debat meer echt overzicht wat er nou precies is gezegd. Ja. Vandaar dat ze die brief wat willen hebben. Ja. Uh, dus nee, het is echt nog wel spannend. En daar hangt het En, om... af. en het is natuurlijk... Dus nu wachten op die brief. Wilco, dankjewel. De brief. Dankjewel vanuit Den Haag, NOS-collega Wilco Boom. Zometeen het nieuws met Dorald Megens. Eerst nu de onderwerpen van Premtime Prem Time in de bus. Nee, ik zie hem niet met de webcam. Go Prem, waar ben je? Goedemorgen, Sven, Goedemorgen, Sven Kokkerman. Heb je vorige week nog gekeken naar de herkansing? Ja. Oh, vanavond moet je zeker kijken, want dan het is iets voor half elf. En dan gaat het over Koen, die vorig jaar in de uitzending was. En iedereen wilde weten hoe het er met hem is afgelopen. En het gaat over Julian. Maar in print time ben ik omringd door drie wonderschone vrouwen, Sven. Jij zit daar met Maarten, je regisseur, een niet zo aantrekkelijke man. Maar ik heb een prachtige uitzending met drie wonderschone actrices. En we gaan praten over acteren in Nederland. Maar dat doen we na de warme, aangename stem van Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Jemen zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen het bewind van president Saleh. Ze eisen dat hij opstapt zijn geïnspireerd... door de volksopstand in Tunesië en de protesten in Egypte. Saleh is 30 jaar in Jemen aan de macht.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 Obama ziet het tekort als een erfenis van Bush. De Republikeinen wijzen naar het nieuwe stelsel voor de gezondheidszorg en naar de economische crisis. Geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu is het definitief. Keeper Edwin van der Saar stopt aan het eind van dit seizoen met voetbal. De 40-jarige doelman van Manchester United voelt zich nog wel fit, maar hij wil meer aandacht geven aan zijn gezin. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB verkeersinformatie We zijn nog niet helemaal van de files af. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat al file tussen Culemborg en Beest, 4 kilometer. We zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. Een ongeluk in de spits was dat. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Bosch kan nog altijd beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Het Is dus wat drukker op de A12 van Utrecht naar Den Haag, voor Den Haag 2 kilometer. En de A20 richting Gouda, daarnaast heeft van een ongeluk, bestaat bij Moordrecht 4 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradicationen. Ze verreken je leven, brengen ontspanning... en af en toe schenken ze je momenten van genot, actrices. Ik bewonder ze ontzettend, vooral in Nederland. Want waar je in Amerika of India met één film genoeg geld kan verdienen om rustig te leven, moeten Nederlandse actrices sappelen. Vandaag succesvol met een prachtig toneelstuk, een televisieserie of een prachtige film. En morgen, morgen weer een bijbaantje of een uitkering. Waarom doen ze het toch? Voor het geld kan het niet zijn. Chris Nietveld, Jasmine Sender en Manushka Segelaar breeveld zijn actrices. Ik praat vandaag met ze over het vak van actrice in Nederland. Heeft u vragen voor ze op of en aanmerkingen? Of wilde u al heel graag Chris Nieveld vertellen hoe geweldig ze acteerde in dat ene toneelstuk? Of tegen Manushka zeggen wat voor goddelijke stem ze heeft? Dit is uw kans. Bel op 0800 1121. mail naar printtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Printtime Radio 1. Welkom bij Printtime. We staan in Amsterdam, luisteraars, bij het Bellevue Theater en ik ben nu in Café Smoeshaan. De In elk geval vroeger, van acteurs en actrices. Geert-Anne van Wouwen, is het nog steeds de spot van de acteurs en actrices hier? Ja, natuurlijk, dat moet ik wel zeggen, maar uh, ze komen hier nog regelmatig. En zeker als ze in de buurt hier optreden, dan uh, is voor hun uh, dit de plaats om uh, een biertje te drinken dan wel een kopje koffie te nemen. En die actrices, die, u, u doet al dertien jaar, hè? Ja, 13 jaar met een tussentijd van tien jaar. Tien jaar gewerkt, tien jaar niet en weer drie jaar. En als je nou vergelijkt de actrices kunnen die wel goed leven van het werk... of merk je dan soms ook dat ze de hele tijd werkloos zijn en geen geld hebben? Nee, daar merk ik niet veel van. Uh, ja, de mensen die ik tien uh, jaar geleden dan of uh, 13 jaar geleden hier uh, heb ontmoet... die zijn volgens mij allemaal goed terechtgekomen... en uh, die hebben genoeg banen om uh, van rond te komen. Ja, de jongere mensen... Ik kijk weinig televisie, dus ik zie heel weinig soaps. Dus wat, van die mensen kan ik het niet zeggen. Maar ja, ik heb het idee dat ze allemaal toch wel redelijk uh, kunnen eten en drinken. En nooit hier aan de toogklagende actrices gaat. Die zeiden, nou, wat je nou weer maakt. Drie maanden zonder salaris en toch nog overleven. Nee, dat uh, zeggen ze niet tegen mij. Nee. Hooguit als ik zeg, van, joh, je moet nog van uh, betalen van vorige week. Dat ze dan iets uh, gaan zeggen. Maar ze hebben het nooit over dat ze drie maanden geen geld gehad hebben. <lacht> en uh, heb je nog veel onbetaalde rekeningen voor actrices? Nou, oh, daar kan je een aardig cafeetje van kopen. <laughs> nee hoor, dat valt allemaal wel mee. Het is ja, ze hebben er af en toe wel eens minder geld en dan uh, vragen ze netjes of ze het op mogen schrijven. En uh, daarna, als er dan het geld weer binnenkomt, dan komen ze netjes afdragen. Wie vind jij de mooiste actrice ooit in Nederland? Of de beste? De mooiste uh, van Nederland ooit, uh, uh, Alexandra van Marken. En die heb je ook wel hier aan het toog gehad. Die we hier wel regelmatig aan het toog gehad. Ja. En dan samen met mijn vrienden was het. Uh, Oeh, Pieter, daar is ze weer. Alexandra is ze weer. Oe, oe. En dan zweefden we hier achter die bar uh, met onze hoofd in de wolken. Nou, net zoals jij zweeft achter de bar, zweef ik vandaag in de bus met die drie. Hartstikke bedankt. En als het goed is, heeft uh, Barbara een prachtig liedje klaarstaan. Ja, goedemorgen Christie Veld Je bent een befaamde toneelactrice. speel je wel ooit in films? Uh, bijna nooit. Zelden. Ik denk, uh, ik ben hier in, in, ik ben eigenlijk een Belgische. Hè? Ja. Ik ben een, ik ben een Belgische. <laughs> uh, uh, ik denk dat ik hier in Nederland een, uh, een Vlaamse ben. Ja. En in Vlaanderen vinden ze mij een Nederlandse. En dat dat juist in films niet kan. Maar je bent gelowereerd met, weet ik uh, hoeveel prijzen als toneelactrice? Grote zaal, grote zaal toneel het grote gebaar, te groot voor film, ik weet het niet. Nee, nooit dus te niet. Mijn voorkeur ligt daar ook niet hoor. Ja, maar goed, uh, als je gevraagd zou worden voor een goede film, zou je ja zeggen toch? Ja. ja. ja. ja. En Jasmin uh, Sendaar, jij heb, heb, jou heb, heb ik alleen op televisie en films gezien, maar volgens mij heb je nooit op toneel gestaan. Nee, dat klopt, ik heb nog nooit op toneel gestaan. <laughs> en, en wat was je eerste rol waarmee je begon? Uh, voor het Nederlands publiek was dat uh, Bibi Zuidgeest in uh, Goudkust. En dat was hoeveel jaar geleden? Wauw. Twaalf uh, of zo, denk ik. Ja, en hoe oud was je toen toen je begon? Uh, 20, 21. Oké. Okay. En Manoushka zegelaar Breefeld Luister, als ik heb een probleem, ze is een heel goede vriendin van me. Als ik dood ga, gaat ze zingen om mijn crematie. Dus ik kan oh, wel doen alsof ik ik, kan doen alsof ik... ik ga doen alsof ik haar niet ken, maar... Goed, laten uh, we dat <laughs> doen. <laughs> Manoush, jij doet theater, toneel, film. Ja. ja waar ben je begonnen? Ik, ik, ben, uh, ik ben begonnen in een cabaretgroepje. Op toneel dus. Ja. En uh, nou ja, goed, daar ben ik begonnen. En toen vond ik het zo leuk dat ik door ben gegaan. Oké, okay. kan jij er goed van leven, Chris? Ik uh, heb een vast contract. Dus het uh, is een, een uitzonderingspositie, denk ik. Als ik het vergelijk met het, het gros van de acteurs en actrices. Dus ik, uh, mijn bedje is gespreid per jaar. Ja, maar je hebt een contract steeds voor een jaar. Nee, nee, ja, nee na een tijdverwerf krijg je rechten en heeft dat een uh, onbeperkte duur. Zolang we subsidie krijgen natuurlijk. Dus jij zit bij de toneelgroep Amsterdam. Ja. In feite heb je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde ja, tijd. Ja, oké. Jasmin. sta je zucht waarom? Ja, natuurlijk. Wie wow. wil nou niet een, een, een arbeidscontract voor on, onbepaalde tijd? Hoe? Leuk. Er, zit, er zitten haken en ogen aan. Maar, maar, ja, maar ja, het klinkt zo leuk. Hoe, hoe le waar, waar leef jij dan van? Ik leef van, van, van film, toneel en, en zingen. En, en dat is elke keer weer. Aan het begin van elk jaar of van elk seizoen denk ik. Oh hey, maar ze zijn erachter dat ik niks kan. En ik ga nooit meer gevraagd worden, nergens voor. En dan, uh, en dan gaat de telefoon weer. Of, uh, en, en in het ergste geval, of in het ergste geval. Ik ga dan ook wel zelf dingen maken. Omdat er moet gewoon gewerkt. Want er moet gegeten. Want je hebt ook een paar toneelstukken zelf geschreven. En dan ja. doe je zelf gaan toeren. En dat doe je omdat niemand je belt. Nee, dat doe ik in eerste instantie omdat ik het leuk vind om te doen. En omdat ik een verhaal te vertellen heb. En aangezien niemand op je zit te wachten in dit vak, moet je het gewoon zelf doen. Dus, dus dat, dat is in, in eerste instantie. En dan is het ook nog eens handig voor als niemand je belt: dat je nog je eigen ding hebt. Goedemorgen, Boken. Boken? Goedemorgen Prem. Hi Bouke. Ja, Marien is zo onder de indruk van die vrouwen dat hij vergeet om te schuiven over. Marien, wat is er met je aan de hand? <laughs> Luisteraars, mijn technicus Marien is een van de beste. Maar vandaag zie ik een paar kleine dingetjes. Ik denk dat het door jullie komt, dames. Oh. Bouke, zeg het maar. Uh, nou, ik heb een persoonlijke boodschap uh, naar, uh, voor, voor Ja. Uh, Manouska, ik, ik weet dat uh, die grote, donkere man nu tegenover jou zit en uh, dat hij de hele tijd naar jouw billen en borsten aan het kijken is, omdat ik, <laughs> omdat ik Prem heel goed ken. Uh, nou goed, je, je, hoort, je hoort het wel aan zijn, uh, aan zijn manier van praten, dat hij uh, de hele tijd eigenlijk, eigenlijk een beetje nederig over vrouwen is, vind je niet Manouska? Nederig over vrouw. Ik, ik heb geen enkele andere ervaring met Prim dat hij in absolute bewondering aan mijn voeten ligt de hele tijd. Dus ik ben gelukkig de, ja, op deze vrolijke donderdagochtend. Bouke, Bouke, je moet naar nou de webcam kijken. Bouke, we hebben een webcam, dus ik kan naar de uh, website gaan, naar de mail. Ik kan er uh, willen niet zien, want ze zit op een stoel. En uh, uh, het vervelende is, Manushka kent mevrouw Diana heel goed... en ze weet dat ik niets te zeggen heb dus, Dus ik kan alleen in stille bewondering ah, aan haar voeten zwemelen en Frem, verder niets. Jij weet heel goed, uh, ik ken jou, en uh, jij weet zelf ook heel goed dat jij... Uh... Dat jij zo iemand bent die, die stiekem naar de billen van Manoushka kijkt. Hij kijkt in mijn rebruine ogen op dit moment. <laughs> <Okay>. <laughs> ook Bouke, hartstikke bedankt voor deze seksistische praat. Ja. Hebt u luisteraars iets minder seksistische praat, bel dan alsjeblieft. Ja. Jasmin, we proberen de draad weer op te pakken. Ja, graag. Uh, heb jij, hoe leef je? Want heb, heb je een regulier inkomen? Uh, nee, ik uh, werk op dit moment zeg maar niet uh, aan, als actrice. Uh, omdat... Uh, ja, het, het schaars uh, schijnt te zijn, uh, om maar even zo te zeggen. Althans, dat is de boodschap die uh, aan mij gegeven is, vanuit castingbureaus en dat soort dingen. Maar wat doe je dan nu? Um, ik werk omdat ik, uh, ik heb sowieso een kind en een huis, en, uh, dus ik moet sowieso wel uh, ja, mijn vaste lasten betalen. Dus ik werk op dit moment uh, bij de thuiszorg. Oh, wat um, leuk. Ja. Overdag, als mijn zoontje op school zit. Ja. En, uh, ja, en daarnaast doe ik heel veel andere dingen, presentaties uh, door het land, voor verschillende ja, festivals en dat soort dingen. En uh, commercials. Ik heb laatst een commercial gedraaid voor uh, Kmart, een Amerikaanse ja. commercial, um, in, in Praag. En dan mocht ik dan een paar dagen daar naartoe. Oh. Dus ik doe wel heel veel leuke dingen. Maar uh, mijn passie acteren, dat is op dit moment helaas uh, op een laag beetje. En het is dus allemaal hap Als ze je bellen, dan moet je vrij nemen van je werk, omdat je naar Praag moet vliegen. Juist, ja. En gelukkig is mijn uh, werkgever heel flexibel. Dus uh, ja, kan ik dat allemaal gewoon ernaast uh, blijven doen? Manuska, vanavond mm. gaat Sonnyboy Boy een première. Ik vind het, het, het, die vrouwen in die film hebben prachtig geacteerd. Ook die jongen. Maar je, je, je bent zo'n mooie vrouw. Ze is erin geslaagd om je als een oude lelijke vrouw altijd te zien. Dus gewoon netwerk. vriend. Maar als je als, als zo'n film speelt, hoeveel ja. verdien je dan? Genoeg. Ja, maar, ja, maar 10.000 uh, euro, 5.000 nee, nee, maar dat is helemaal niet aan de orde in Nederland. Ik, ik, ik weet niet van andere mensen, maar uh, gewone hardwerkende actrices als uh, wij... kan ik volgens mij wel gewoon zeggen. Ja. Dat is niet, zijn geen Amerikaanse Berry achtige toestanden. Nee, helaas niet. Nee, nee, nee. helaas maar, niet. Maar wat verdien je aan een film? Kijk, ik word soms gevraagd als rolletjes. Dan kreeg ik 350 euro per dag. En dan ja, zoiets. 355 euro per draaidag. En de topacteurs kregen 6.700 euro. Nou ja, zoiets. Mm -hmm. Ja, dus, en als je 10 dagen draait, dan heb je maximaal 7.000 euro bruto of niet aan een film. Ja, en ja. dan gaat een derde naar de belasting ja. en dan uh, kan je dan al die kosten die je hebt gemaakt omdat je aan het werk was, uh, kan je daar ook nog eens een keer uh, van aftrekken, maar dat is het dan. Ja. Maar -ma -ma dan hou je dus aan een film niet echt veel geld over in Nederland. De ervaring en, en, en, en, en, en het fijne werk en dat je weer iets mag neerzetten waarvan je denkt, ja, dit vind ik dit vind ik nou, dit, dit is waarom ik het doe. Dat hou je eraan over en dat is, dat is heel fijn. Ik denk gewoon dat het een, een verslaving is. Ook Wij, Waar je niet vanaf wil stappen. Ja. En als je dan zoiets krijgt, een leuke rol... dat je dat dan niet snel afslaat. Chris, hoe is het met jou? Toen je, je bij het toneel begon, wat, wat, wat verdiende je ongeveer per maand? Ik denk destijds 1700 gulden of zo. Ja. En dat gaat elk jaar met 50 gulden of euro omhoog. <laughs> dus dat is, nou, dat, is, dat is modaal. En dat is denk ik misschien bovenkant modaal... ondertussen na 30 jaar spelen. Ja. Maar dat... Uh... Dat houdt niet echt over. Ik kan niet zeggen dat ik een grote spaarpot heb. Ik leef goed, hè? Ja. Absoluut. Maar Chris, weet je, we zijn van hetzelfde bouwjaar, 1962. Goed, en Ja, goed bouwjaar. Ja. Maar wa, wa, wa, kijk, ik, ik, ik was advocaat en toen ben ik gestopt... Ja. ...ben ik radio en tv ja. gaan maken en ook geen enkele zekerheid. Maar ik vind het leuk, want mevrouw verdient wel het geld... ...en zorgt voor de vaste lasten, dus ik ben de idioot. Ja, uh, zo, doe, ja. Is het jou, zo doen we dat thuis ook. Ja. Ja. De, jouw man heeft het reguliere inkomen. Nee, ik heb het reguliere inkomen. Ik ben, ik, dat komt door mijn vast contract natuurlijk. Ja. En ik doe dat eigenlijk, ik ben al uh, sinds ik van school kom... Ik heb twee jaar een beetje rondgekeken. En toen werd ik hier gevraagd. En ben ik hier terecht gekomen. Ben even weg geweest en ben weer terug. Ja. Ik, ik gedij ook heel goed op zo'n vaste plek. Ja, Ik ben uh, gelukkig dat ik dat mag doen. Dat ik daar mag zitten. Dat ik daar terecht kan. Amandus, zou jij kunnen doen wat Chris doet bij een vaste toneelgroep, zitten, alleen theater spelen? Um, um, ik denk dat dat niet echt in mijn aard ligt. Maar ik, ik bedoel, het, zou wel, het zou fantastisch zijn als ik daarnaast nog, nog af en toe andere dingen zou kunnen doen. Dat, dat heeft te maken met mijn eigen onrustigheid, met, met mijn eigen uh, en willen zingen en, en ook nog willen schrijven. Maar um, nou, als je dat zo vraagt, ja natuurlijk wil ik ook een vast contract bij de toneelgroep Amsterdam. Dat zou leuk zijn, ja. En, en uh, Jasmin, je, je hebt een aantal soaps gespeeld, toch? Ja. Welke? Uh, Goudkus en Onderweg naar Morgen. En Onderweg naar Morgen, hoeveel jaar heb je daarin gespeeld? Acht jaar. En toen had je, had, kreeg je dan per jaar een contract? Of? Nou, ik had het geluk dat ik een vast contract uh, kreeg. Ja. En ja, dat zijn er maar weinig hoor, die bij een soap een vast contract krijgen. En wat verdien je dan als soapie per maand? Poeh, nou, wat zal je dan? Dat ligt er aan hoeveel afleveringen je, ja. je draait per week. Ja. Uh, maar je hebt sowieso een, uh, zeg maar twee afleveringen per week. Dat is, dat is een vast bedrag dat ja. je dan krijgt. Ook heb je vakanties. Dus je vakanties werden ook doorbetaald. Dus okay. dat is heel fijn. Ja. En uh, helemaal met een vast contract, de zomervakanties doorbetaald. Maar uh, ja, wat zat zijn gemiddeld? Vijfduizend euro nou, ja, ik reken altijd net op. Nou, <laughs> Omdat het geld is wat ik kan uitgeven. Maar 2500, 3000 euro? Ja, 2500 zo ongeveer, ja. Maar, maar wat ik dus niet... Ja, snap... maar, maar weet je, want je hebt het nu over geld en over vaste contracten. En zo, maar wat, waar, waar het op neerkomt is, is, is, is het passie voor spelen. Ja. En, en ik, weet je, ik denk dat ik voor ons drieën spreekt dat we niks anders zouden willen doen. En voor mezelf, ik kan niks anders. Ja. Dus ik moet wel. En, en ik vind het zo verschrikkelijk. Ik bedoel, de kans die je krijgt om in zo'n boy film te spelen. Ja. Dat, dat, ik, dat ik naar Suriname gevlogen word om daar weemoedig over een rivier uit te staren. <lacht> Ingeleefd en wel. Nee, maar serieus ook mee kunnen doen aan dit, aan dit fantastische verhaal. Um, en, en, en, en het volgende moment um, um, te staan op een podium, op een feest en en uit te zingen, ik zou het niet anders willen. Ik doe het als waarschijnlijk als ik het gratis zou moeten doen, zou ik het ook nog doen. Chris, ja. die veld voor jou ook geldt dit ook voor jou. Ja, Ik denk dat ik een een beter mens ben doordat ik kan toneel spelen. Maar wat, wat, wat is dat? Okay. ik kan je ei leggen, daar en ja. ik kan dat daar op dat op dat podium in de stad Schouwburg. Daardoor ben ik de, denk ik, echt thuis een veel leukere, fijnere moeder die echt ja, haar ding kan doen ja. en ik. Ik zou anders echt een, een grijze, verlegen muis zijn. Maar kruis, ik, ik, ik, ik, ik euh, doe alles wat ik doe met passie... maar ik wil er ook ja. goed voor betaald worden. Want ik vind, euh, bijvoorbeeld bij de omroep... als de directeuren zoveel kunnen verdienen... betaal me veel als ik iets goed presteer. Ja, dat willen wij ook. Dat willen ja. wij natuurlijk ook, ja. We hebben er niet zo heel en die veel gesprekken gaan, die, die worden ook gevoerd. Ja. En dan ja. Ja, word je weer met een kluitje drie ingestuurd, <laughs> en, en denk dan je, je volgend weeren. jaar wordt het beter. Ja. Maar ondertussen ja, gaat het toch maar door en vind je weer dat je eigenlijk te lange dagen maakt. Maar wel met, je vult die dagen met iets wat je heel graag doet. Ja, ja. En dat maakt zoveel goed. Ja, ik heb, ik heb, vooral, ik heb ja, het al vanaf uh, mijn vijfde dat ik dat heel graag wilde doen. Een filmster worden. Want ik keek naar Dynasty en zag Crystal huilen. En zei ik tegen mijn moeder, dat wil ik. <lacht> ik wil zo mooi kunnen huilen. Dus vanaf dat moment kon niemand me ervan afbrengen. Uh, en uh, ik merk nu gewoon dat ik nu al... Uh, nou, Twee jaar niet echt speel. Ik heb wel korte filmpjes gedaan uh, tussendoor. Maar uh, niet ergens vast of in een serie of wat dan ook. En het kriebelt zo. Weet je, gisteren um, ben ik naar La Cagio Vol gegaan. En, um, dat is het, uh, toneelstuk, uh, het dat toneelstuk dat die in de ja. nieuwe Lama speelt. Ja, juist. En uh, toen kreeg ik weer zo weet je, buikpijn van. Ik dacht, oh, ik wil zo graag weer spelen. Want dat is inderdaad... Uh, uh, dat je daar je ei kwijt kan en gewoon... Maar als iemand lekker... je nu zou bellen, ik heb een rol in een film. Het betaalt 50 euro per dag bruto. En uh, het is wel een film, als het, het uitkomt. Zou je het dan doen? Ja. Zit jij ook, Manoush? Um, ja. Is het Chris? het zou er afhangen met wie en wat het yes. is. Ja. Ja. Ja. Toch nog wel even kritisch blijven. Ja, maar als ja. het een artistiek product is, dat je zegt... Ja, zou je dus zelf gratis spelen als het Ja, moet. ja, ja. ja. Maar, maar, ik, denk, ik denk soms ook voor de, voor de uh, mensen in opleiding, filmacademie. Mm -hmm. uh, Daar doe je dingen gratis voor, omdat ja. je die mensen vooruit wilt helpen. Omdat je denkt, ja, want we willen ook weer dat er een nieuwe generatie komt die het ook... Goed kan doen. Oké, okay, maar lieve ja. dames, mag ik jullie een tip geven? Kijk, ik ben, ik ben eigenlijk socialist, maar ik heb de strijd verloren. wel in een kapitalistische marktmaatschappij. Wat jullie doen is jezelf de markt uitprezen. Als nu alle actrices zeggen: Ik doe het alleen voor minimaal 15.000 euro. Nee, als jij. Ja, dan, dan komt het waarschijnlijk nog steeds niet goed. Maar, dat, maar weet je, het, het, als jij vraagt: um, Waarom doe je het? Wij leggen uit waar we het doen. Ik leg uit de, de, de, de, de passie. En, en dat, je, dat je niks anders wil dan spelen. Ik zelf niks anders kan dan dat. Um, en natuurlijk in een bepaalde mate van redelijkheid. Ik ga ook wel gewoon een ja. onderhandeling in, als ik, als ik ergens voor word gevraagd. Wordt gewoon keihard onderhandeld. Alleen nogmaals... De, dat de, zegt de producent, manuska leuk, maar voor jou tien anderen. Als ze maar echt willen, dan, uh, dan komen dat we er zo, altijd ja. weer uit. Dat is zo. We zijn allemaal vervangbaar ook, ja? ja. hè? Hmm. Nee, ik ben niet vervangbaar. Okay. Dit programma okay. is primair, <laughs> ja. en ik ben de okay. unieke en de beste ja. en als de okay, Maar dan komt dat... er een ander programma. Juist, maar ja. ja. ja. met minder ja. luisteraars en minder ja, tuurlijk, leuk. Tuurlijk, Want dan tuurlijk, vraag je nooit tuurlijk. over actrice. actrices? Nee, maar weet je. En dat ja, het dat we is ook, niet krijg je minder het, leuke. Het, het film, is, als je ons niet vraagt. Dan ja. is het een andere film. Ja. Maar die film die komt er met een andere actrice. met waardoor de andere accenten. Het is echt waar. Chris, kijk, het gemeenschappelijke wat ik heb met jullie drie. Kijk, vanavond is de herkansing daar op televisie. Het programma maakt met Sira zaligheid Ik maak lange dagen. Maar dan heb ik zoveel genot als ik met die kinderen bezig ben. En ik zie dat het vanavond zien hoe het met Koen gaat. Maar toch, als de NPS... Nou, alhoewel, inderdaad, ik ben bij de NPS ook voor een schandalig laag bedrag begonnen. Maar omdat ik toen dacht, euh, leuk. Maar het moment dat ik daarna kom, probeer ik iedere keer ietsje meer te pakken. Doen jullie dat ook? Hebben jullie ook van die slinkse wegen om steeds iets meer te verdienen? Nou ja, naarmate je meer ervaring krijgt en meer dingen doet... En het heeft ook te maken met het, het, het lastige. Hoe, hoe beroemd of hoe populair of hoe graag willen mensen je zien... Ja. Kijk, heb je meer, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, een betere poot ja. om op te staan in een onderhandeling. Wat ik overigens niet zelf doe, maar iemand laat doen. Want anders dan zou ik echt voor niks werken. <laughs> maar, maar weet je, het is, het is de, de filmindustrie in Nederland is geen gigantische. Um, de de uh, toneel, ja, dat ga, ik heb ook heel lang bij Theater Cosmic gewerkt. Voor, ja. Uh, nou ja, dat theater dat moest nog beginnen. En, ja. en toen deden we inderdaad dingen voor niks. Maar goed, naarmate de jaren vorderden, en we meer maar, uh, bereik kregen, ging. ging, ging ook maar, salaris omhoog. Chris, maar ben je, jij bent nu acht. 49, ben je niet bang dat naarmate 47, je 49? 49 vorige week. Oh, gevendig. Want ah, ja. je bent ook waterman. Ja, ja ik, steen, ik word ik word ja. straks 49 over een week. Um, Alvast gevendig. <laughs> Dank je wel. <laughs> ben je niet bang dat naarmate je ouder wordt, het minder wordt? Wat het? De aanbiedingen? Ja, dat zegt men hè. Dat vrouwen in deze leeftijd is er in de toneelliteratuur zijn er minder personages beschikbaar? Maar ja, om er te worden als maar meer boeken en dergelijke. Je moet jezelf ook onmisbaar maken. Ja, ja. dus ja. Dat, uh, ja. daar werken we hard aan. Ja, ma ma Manoush, hoe maak je zelf onmisbaar, Chris? Heel goed zijn. Onvervangbaar. <laughs> nee, maar echt, hè? Manu, het... jij bent van 1970, je bent ja. dus nu 39, nee, je bent 41. 41. 41 ben je, heb, heb je het gemerkt dat naarmate je ouder wordt, je, je banger bent voor, om rollen te krijgen? Nee, helemaal niet. En ik heb het grote voordeel dat Gerda Havertong en Jetty Maturijn nu 60 zijn. Dus je kan al die rollen. Dus ja, nu ben ik aan de beurt, zeg maar. Jasmin, hoe is het voor jou? Je was zo'n hele jonge soapster. Die wacht tot ik 60 ben. Ik wacht tot dat maar nu is. Nee, ik heb op zich wel het geluk dat ik er nog jong oog. Nou, je, dus, moet uh, uh, uh, <laughs> je moet echt naar de webcam kijken. Je moet echt naar de webcam kijken. Ik kan nog voor 20 plus rollen. <laughs> dat word ik nog wel eens gevraagd. Dus, uh, ik, ma ik kan nog lang mee. Ja, nee, ik zit namelijk net te denken, ik had Spike Lee gesproken, die was naar Nederland gekomen. En um, zou je niet zoiets? Vroeger had je hier bij die vrouwenemancipatie, die vrouwenfilms. Uh, uh, en je merkt dat nu grote, de, de, de regisseur van Sonny Boy is een vrouw. Ja. Uh, er zijn uh, Maria Peters. Wordt er niet tijd dat dat. dat die vrouwen wat meer films gaan maken voor vrouwen. Een beetje zoals Susan Sorenden had gedaan in Amerika en zo. Ja, maar dat gebeurt ook. Ja. Um, uh, Ineke Houtman is een regisseur van ja. mijn opa De Bankrover. Die ja. gaat over twee weken in première, daar zit ik ook in. Ja. En, en die, die maakt prachtige films. Paula van der Oest heb ik ja. een film meegemaakt. Ook loft. al zo'n grote uh, loft, loft van uh, Antoinette ja. Beumer. Dus. Uh, um, ze komen, eraan. Ze komen eraan. Ze zijn volop bezig. Ja, ja absoluut. Ja. Maar moet, moet, moet dat activisme, man, dus? Kijk, kijk, je bent ook iemand die... Hè, je kan een grote mond hebben en dingen. Wa waarom heb je niet meer dat vrouwelijke activisme... in de Nederlandse actricewereld? Dat, dat, dat is er absoluut. Ik, ik zit naar de Romeinse tragedies te kijken. Bijvoorbeeld waar Chris okay. in staat, daar heb ik jou in gezien. En dat, dan denk ik, met, met, met Jannie uh, ik ook. En denk ik, wauw, wat een geweldige vrouwenrollen. En wat staan ze daar toch maar mooi te doen. Of uh, um, de vrouwen um, daar ook de mannenrollen hebben over Precies, ja. Maar ook, om een mijn te maken. Even ik heb één van het probleem, niet Want laten we jullie alvast beginnen te bedanken. Want ik weet niet hoe lang het volgende gaat duren. Maar ik vond het zo leuk om met jullie te praten. En ik Aha. vind jullie <laughs> geweldig. En Manuska, ik zweem me aan je voeten. Want dat Nigans <laughs> gaan we zo krijgen met de nieuwsflits ik weet niet hoe lang het duurt. Dorad, ben je daar? Ik ben er. Ik heb nieuws over de brief uh, over Kunduz van het kabinet. Uh, die brief die, uh, werd voor Tienen verwacht. Die is zojuist bezorgd, uh, kan ik melden. De fracties hebben hem nu gekregen. In die brief staat dat de training van agenten in Afghanistan... zeker 18 weken gaat duren. Dat staat onder andere in die brief. Het kabinet had gisteren al beloofd... dat uh, de duur van de opleiding zou worden verlengd. Maar dat moest allemaal nog worden uitgewerkt. Volgens het kabinet komt de trainingsopzet... deels tegemoet aan de zorgen uit de Kamer. En is hij sterker gericht op civiele taken. Nederland zal in die training extra aandacht gaan geven aan mensenrechten en integriteit. Het kabinet benadrukt verder dat de Afghaanse politie niet bevoegd is om militaire taken uit te voeren... en dat daarover een toezegging wordt bedongen van de Afghaanse autoriteiten. Die moet worden verkregen voordat de missie van start gaat, zo staat in de brief. En daarvan wordt de Kamer op de hoogte gesteld. Volgens de brief is de veiligheid in Kunduz de afgelopen maanden merkbaar verbeterd. Meer over deze brief met Wilke Boom... zometeen in het bulletin van 11 uur. Nu terug weer naar jouw prem. Dank, Dankjewel, Dorad Begens. Um, ik, ik zit net te denken, een film over Jolanda Sap, Chris. Met jou in de hoofdrol als Jolanda Sap. En Manoush Kallier met die fluisteraar van Mark Rutte... die de deeltjes daar maakt... zodat de volgende dag een brief komt. Laten we die meteen gaan schrijven. En Jasmin, dan ben jij de Amerikaanse infiltrante... Ja. die, die, die, die uh, Femke Halsema een prachtige internationale baan belooft... zodat je dan uiteindelijk toch gaat naar Kunduz. Weet je, dat soort dingen. Kunnen we niet ter plekke hier bedenken? Begin met schrijven. Ja? Ik vind het een plan. Oké, okay, even kijken. Jasmin, wat is ja. jouw volgende werk wat uitkomt? Uh, uh, nou, ik ben op dit moment gewoon heel erg uh, druk bezig met, uh, met castings en uh, met mijn meidengroep, uh, Jamira ja. en, uh, en mijn vrijwilligersbaan uh, bij Veilig Verkeer Nederland. Chris Dieveld, wat is het volgende stuk? Ik ben aan het repeteren. Ik heb volgende week try-outs met uh, Nooit van Elkaar een nieuw stuk van Vossen. Een, een oud stuk van Vossen, een uh, nieuw stuk voor Toneelgroep Amsterdam. En in de in regie van Ivo van Hoog. En in de Stad Schouwburg? Stad Schouwburg try-outs. Uh, Oké. Okay. En Maruska Zegelaar vanavond, het breveld, gaat in première Sony Boy ja. Over twee weken. Mijn, mijn... opa, de Bankroof. Samen met Tanja Yes. Ja. Jezus, Maruska. En ik. Mm -hmm. eh, eigenlijk, het, het, ik, had, ik zou jullie vragen om een lied op mijn crematie te zingen. Weet je wat? Volgende week ben ik jarig. Kom je zingen op mijn verjaardag? Ik kom zingen op je verjaardag. Okay, ja. Dankjewel. Vind ik wil een veel een aan de deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De financiers van de publieke omroep en het toneel. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aarts. Productie Hans Twint en Momo Saru, Techniek logistiek en transport. De verliefde, Marine Albersboer. en redactieergie Barbara van der Klees. Vergeet u niet vanavond te kijken naar de herkansing met Julian... en hoe het gaat met Koen. Morgen ben ik er weer. Na de ster is het nieuws met Jan van der Putten... en Felix Murder. Tot morgen. Namaste. Dag. Het wordt twaalf uur... Middernacht. Het is stil, het is donker en u luistert naar Radio 1. De oorlog wordt vandaag herdacht met de Nooit meer Auschwitz-lezing. In Casa Luna te gast acteur Bram van der Vlucht. Bram van der Vlucht vertelt voor het eerst in het openbaar zijn persoonlijke verhaal over de aangrijpende oorlogsgeschiedenis van zijn familie. Komende nacht, vanaf 12 uur, Casa Luna. Radio 1. Het nieuws...